7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Kabinet beperkt de kans op ontlopen TBS. Politie Bahrein dood demonstranten en Belgische formatie vestigt wereldrecord.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 In Bahrein heeft de politie het centrale plein in de hoofdstad Manama hardhandig schoongeveegd. Daarbij zouden zeker twee doden en tientallen gewonden zijn gevallen. Volgens ooggetuigen bestormden honderden agenten, gewapend met traangas en rubberkogels, het plein dat de afgelopen dagen werd bezet door betogers. De overwegend Sjiitische demonstranten hadden gezegd dat ze pas weg zouden gaan als ze meer rechten zouden krijgen van de machthebbers, die deel uitmaken van de Soenitische minderheid. De afgelopen dagen liet de politie in Bahrein de betogers nog relatief ongemoeid. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer accepteren niet dat minister Van Bijsterveld vasthoudt aan de bezuiniging op passend onderwijs. Ze willen dat premier Rutte zo snel mogelijk opheldering komt geven. Het kabinet wil 300 miljoen euro bezuinigen op extra steun voor probleemleerlingen. De rugzakjes waarmee ouders steun kunnen inkopen worden afgeschaft. Een meerderheid van VVD, CDA en PVV steunt de plannen op hoofdlijnen. Gisteravond bleek in een debat dat minister van Bijsteveld niet tegemoet wil komen aan de oppositie. Die vroeg daarop een debat met premier Rutte aan. Het is nog onduidelijk wanneer dat debat wordt gehouden. In het VARA-debat van gisteravond heeft groenlinks Sap gezegd dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen moeten komen als de oppositie een meerderheid haalt in de Senaat. PvdA-leider Cohen sloot zich daarbij aan. Ik neem aan dat het kabinet dan zegt pootjes in de lucht, wij gaan, zei hij. De CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Brinkman, zei dat de kiezers niet zitten te wachten op een kabinetscrisis. Premier Rutte gaat ervan uit dat het zover niet komt. In het EO-programma Moraalridders zei hij dat hij denkt dat VVD, CDA en PVV op 2 maart een meerderheid halen. De Haagse rechtbank heeft oud-politicus Roel van Duin gelijk gegeven in een proces over vertrouwelijke AIVD-documenten. De zaak begon twee jaar geleden. Toen bleek dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Duin... tientallen jaren had geschaduwd. De oud-provo-leider voelde zich in zijn privacy geschaad en eiste inzage in zijn hele dossier. Maar de AIVD liet hem alleen documenten tot 1982 inzien. De latere stukken moesten volgens de dienst geheim blijven... om bronnen te beschermen. De rechtbank zegt nu dat dat argument niet opgaat voor documenten van politie en justitie. De AIVD moet de verzoeken van Vandaan nu opnieuw beoordelen. In Soest is een meisje van 17 gearresteerd omdat ze op Twitter had gezegd dat ze een aanslag ging plegen op haar school. Dinsdag twitterde het meisje dat ze een bom ging plaatsen op het stedelijk gymnasium in Amersfoort. Morgenochtend om half negen zou die moeten afgaan. Ze herhaalde de boodschap een paar keer... met daarbij ironische opmerkingen over een mogelijke arrestatie. Gisteravond laat pakte de politie de scholieren thuis op. Ze is vastgezet voor verhoor. De Belgische kabinetsformatie is vandaag de 249ste dag ingegaan. Voor zover bekend hebben de Belgen daarmee een nieuw wereldrecord gevestigd. Het record was in handen van Irak, dat er ooit 248 dagen over deed om een kabinet van de grond te krijgen. Inmiddels heeft de Belgische koning Albert de opdracht aan informateur Reinders verlengd tot 1 maart. Reinders begon twee weken geleden met zijn werk als informateur, nadat een reeks van andere bemiddelaars had gefaald. In Californië is de Amerikaanse comedyacteur Len Lesser overleden. Vanaf de jaren 50 speelde hij in honderden speelfilms en tv series Maar echt bekend werd hij pas in de jaren 90. In de serie Seinfeld was hij Uncle Leo, de excentrieke en uitbundige oom van Jerry Seinfeld. Hij speelde ook bijrollen in onder meer All in the Family, Bonanza, Everybody Loves Raymond en Papillon. Len Lesser was 88 jaar. In de Champions League heeft Arsenal de eerste wedstrijd in de achtste finales gewonnen van Barcelona. In Londen werd het 2-1 na een ruststand van 0-1. Robin van Persie scoorde één keer voor Arsenal. AS Roma verloor thuis met 3-2 van het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Dan het weer nog. Eerst nevel en kans op misbanken. Verder vrij veel zon. Het wordt vanmiddag 4 graden in het noordoosten tot 8 in het zuiden. Ook morgen is het zonnig, met 2 graden in het noorden tot 6 in het zuiden wordt het wel wat frisser. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. 14 files, goed voor 50 kilometer. De spits verloopt nog vrij normaal. Een paar ongelukken, onder meer op de A4 richting Amsterdam. Daar staat 9 kilometer tussen Leidsendam en Zoetwaarder Rijndijk. Dijk. Wel zijn inmiddels de rijstoken weer vrijgegeven. A20 naar Hoek van Holland bij Maasluis 5 kilometer. Daar is de rechterrijst nog dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Zolle. Daar is bij Knoop het mijn een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar staat inmiddels 2 kilometer. En bij Knoop het mijn is de linkerrijs ook afgesloten.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 Ga naar centraalbeheer.nl .no slash zakelijk. Centraal Beheer Achmea. Aan alles gedacht. Onbeperkt toegang tot de beleggingsresearch van een wereldwijde bank... of s'avonds één op één uw beleggingsportefeuille doornemen. Een bijzondere private bank biedt u beide. Insinger de Beaufort, partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het kabinet kiest voor een harde lijn voor TBS'ers. Ze mogen hun straf niet meer ontlopen, zegt staatssecretaris Steven. U hoort zo meer erover. Vanuit Den Haag eerst naar Bahrein, waar de ordentroepen met harde hand regeren op het Revolutieplein. De oproerpolitie heeft vannacht het centrale plein... in de hoofdstad Manama schoongeveegd. politie gebruikt traangas en rubberkogels... en probeert zo de controle terug te krijgen over het plein. Het plein werd al dagen bezet door jichtische betogers die meer macht willen krijgen van de sunnitische machthebbers. De BBC sprak met Ibrahim Sharif. Hij is leider van de oppositiepartij Waad in Bahrein. Volgens hem is het plein schoongeveegd, terwijl de demonstranten sliepen en daardoor zijn er veel gewonden gevallen. They attack the people sleeping. I mean, this is a massacre. He can't attack people sleeping and he should not attack people without warning them. If they wanted to clear the square, there is a much more civilized. We have of clearing it without killing people and massacring them. Ibrahim Sharif spreekt vanuit het ziekenhuis. Hij bevestigt dat er twee doden zijn gevallen bij de aanval van vannacht. I am now at the hospital. We already have two confirmed deaths. Uh, I have seen these two dead uh, persons. One uh, elder person, 65 years of age, he has been identified. Another younger person, he was not identified until half an hour ago. Volgens Sharif kan het aantal slachtoffers nog oplopen, want er zijn ook heel veel gewonden gevallen omdat de demonstranten niet voorbereid waren op de aanvallen, En omdat sommige mensen van dichtbij zijn beschoten met rubberen kogels. Uh, there is a third person in critical condition. Their uh, body was riddled with these, you know, buck bullets used for, uh, you know, uh, shotguns for birds. And uh, apparently from a close range, uh, they have been bleeding and uh, there are lots of injured people. Er waren ambulances arriveerend hier op de rate van één ambulance of twee per minuut en terug. Die aanval kwam als een complete verrassing voor Sharif. Hij had verwacht dat er pas over een paar dagen zou worden ingegrepen, omdat de internationale media het plein zo goed in de gaten houden. When we left, when I left the Pearl Square, we were debating whether the police. When will the police attack us? And uh, we thought maybe they will give us one day to three days. And we said maybe when the international media. Leave Bahrain, they will start attacking us... because we are now under the protection of, the, of this international media. Eerder verontschuldigde koning Hamad bin Isa al-Khalifa... zich nog voor de dood van de, twee demonstranten eerder deze week... en beloofde een onderzoek. Dat de koning nu toch weer voor de aanval heeft gekozen... vindt Sharif onbegrijpelijk. Apparently these people do not care for, any, for their reputation anymore. They killed two people. Uh, the king ordered an investigation. Yet he ordered another attack tonight... I don't know what he's going to say to his people. I am uh, sorry again. And, uh, you know, in the last couple of days, we have toned down the demands of the young people from, uh, you know, uh, uh, ending the regime to reforming the regime. What, what I'm supposed to go and tell these young people that they were right, I am wrong, that uh, this massacre proved this, this king and this regime is beyond reform. Ja, wat moet ik de jonge mensen nu vertellen? Deze aanval laat zien dat het regime nog niet klaar is voor hervormingen. Aldus Ibrahim Sharif, leider van de oppositiepartij in Bahrein, geheten waad. We blijven in Bahrein, want terwijl de Sjaïten protesteren... bereiden Grand Prix-coureurs zich op het circuit voor op de wedstrijd van morgen. Eén van hen is de Nederlander Guido van der Garde. Hij logeert in een hotel vlakbij dat plein, waar Sharif over praten. plein dat door demonstranten is omgedoopt tot het Tagierplein. En we hebben nu contact met Guido. Goedemorgen. Ik hoor helemaal niets. Wij hebben wel contact met Guido van der Garde. Dat was in ieder geval wel de bedoeling... Guido van der Garde, hoor je ons? Nee. nee. Dat is jammer. Guido van der Garde is een coureur, een Nederlandse coureur, die dus in Bahrein is, in de hoofdstad uh, Manama. En daar logeert hij uh, in een hotel vlakbij het plein, het bewuste plein, waar dus die demonstranten vannacht werden verrast door de ordentroepen die daar uh, met harde hand het plein hebben schoongeveegd. Um, het laatste nieuws is dat, in ieder geval meldt Reuters dat, dat er. Uh, 50 armed vehicles um, naar het plein komen. Uh, dus we zijn wel erg benieuwd eigenlijk wat er op dit moment op dat plein gebeurt. Maar we kunnen helaas Guido van der Garde niet bereiken. Dus wij gaan dat straks nog een keer proberen. We gaan naar Den Haag. Ja, dan eerst maar naar het kabinet. Want het kabinet wil het voor verdachten van zware misdrijven... moeilijker maken om TBS te ontlopen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld in Den Haag. Uh, Michiel, uh, wat wil het kabinet? Waar is de staatssecretaris steven meegekomen? Nou ja, verdachten weigeren steeds vaker mee te werken... aan zo'n psychologisch onderzoek door het Pieter Baancentrum. Ze gaan bij wijze van spreken op een krukje zitten... en houden hun mond uh, ja, en in de hoop natuurlijk uh, TBS te ontlopen... Ja, dat blijkt ook nog eens te werken, stelt staatssecretaris Steven. Omdat uh, bij dit soort weigerverdachten uh, ja, uh, toch minder vaak TBS wordt uh, opgelegd. Ja, weigeren loont dus. Dus dat vindt hij niet acceptabel. Ja, en dwingen, stelt hij aan de andere kant, kan ook niet. Omdat je uh, ja, in Nederland het rechtsprincipe hebt dat je niet aan je eigen veroordeling hoeft mee te werken. Ja, een moeilijk probleem dus. En zeker heeft hij ook de Kamer in zijn nek, want die hebben uh, eind vorig jaar een burgerinitiatief aangenomen. Je herinnert je misschien Henk Donkersteeg, ja, die actie dochter. voerde. Ja, precies. Zevenjarige dochter uh, is uh, ontvoerd en verkracht door twee mensen. Eén daarvan heeft tbs gekregen en die andere, die weigerde mee te doen aan psychologisch onderzoek, heeft uh, tien jaar cel gekregen. Maar uh, komt dus straks onbehandeld weer op straat. Ja, onacceptabel, zeker ook gezien de morele verontwaardiging in de samenleving. Tja, nou, het, het, het is wel een wat hardere lijn, hè. En ik vraag me dan toch af, uh, Michiel, hoe uh, Teven dan zou willen uh, vaststellen... of een TBS, een, een verdachte, een psychische stoornis heeft? Ja, ja, als iemand op een krukje zit, kun je daar moeilijk wat aan vaststellen. Dus Teven die zegt, uh, ja, zelfs als een verdachte blijft weigeren... zoek ik dus naar mogelijkheden om ja, toch die stoornis vast te stellen... En wat hij nu wil doen, en dat is op zich opmerkelijk... is dat hij het Pieter Baancentrum daarom de medische gegevens van verdachten wil geven. En dan ook zonder toestemming van die verdachten. Hmm. He, dus bijvoorbeeld op basis van eerdere psychiatrische ziekenhuisopnames... kan dan toch een uh, stoornis vastgesteld worden. En dat is nou, best een vergaande stap, omdat medische dossiers nu gebruikt worden... in een strafzaak om stoornissen vast te stellen... En medische dossiers zijn in Nederland nu nog strikt persoonlijk. Denk maar bijvoorbeeld aan die moeizame discussie over het elektronisch patiëntendossier. Waar mensen toch echt op hameren dat je zelf bepaalt wie dat mag inzien. En nu krijgt dus het Pieter Baan Centrum daar inzicht in. Ja, en dan gaat het natuurlijk om gedrag uit het verleden. Um, dat zegt misschien nog niets over gedrag dat een verdachte op dat moment tong spreidt. Nee, inderdaad. Dus het is een mogelijkheid. En uh, daarom hoor je ook in de kamer die erop gebrand is... Uh, om um, ja, dit soort weigerverdachte, gestoorde criminelen... want daar gaat het uiteindelijk om... Um, dat die uh, in ieder geval toch uh, een vorm van behandeling krijgen. Dus uh, daar hoor je bijvoorbeeld geluiden... Uh, ...om uh, verdachten veel langer te observeren... ...zodat het moeilijker wordt om zeg maar, hun weigerachtige houding vol te houden. Als je ze een week of misschien twee weken of een maand zelfs uh, gaat observeren... Ja, ...ga je toch veel meer zien. Nou, dat soort ideeën komen ook wel in de brief van, uh, van Teven voor... ...maar hij zegt, ja, dit zou eigenlijk voldoende moeten zijn... En eventueel later overweeg ik dan een soort uh, ja, observatiekliniek... waar dit soort mensen, weigerpatiënten, uh, terechtkomen. Hm, het blijft een lastig probleem dus voor hem om hier iets aan te doen. G gooit hij nou of wil hij het hele stelsel van TBS op de kop gooien? Nou, dat niet. Uh, maar het is op zich wel aardig om te zien... dat hij in deze brief voortbouwt op uh, nou ja, de conclusies van de onderzoekscommissie TBS. De Kamer onderzocht dat toen... Uh, maar toch ook weer een nieuwe koers inslaat. Um, uh, want wat hij zegt, ja, het grote probleem is ook een beetje... dat TBS wordt ervaren als een soort verkapt levenslang. En dat zie je ook terug in de gemiddelde behandelduur. Jaren uh, vijf, zes geleden was dat zo'n zeven jaar. En dat is inmiddels opgelopen tot tien jaar. Dus uh, dan weet je gewoon dat je lang vastzit als je TBS krijgt. En bovendien zijn er nog die longstay afdelingen waar mensen eigenlijk opgegeven zijn en ja, gewoon vastzitten. Nou, hij wil de behandelduur terugbrengen, Teve. En... Dit is opmerkelijk. Hij zegt dat kan ik doen door mensen eerder op verlof te sturen. Hij wil het dan wel verantwoord doen. Maar ja, waarom is dat opmerkelijk? Omdat alle ophef en alle maatregelen van de afgelopen tijd er vooral in geresulteerd hebben... dat uh, dat verlofbeleid alleen maar is aangescherpt. En daar komt hij dus eigenlijk op terug. Ja, en is er breed draagvlak voor, uh, voor wat hij nu wil? Nou, dat, dat is te bezien, want dit is volslagen nieuw, uh, maar je ziet wel in de Kamer, je ziet het vandaag ook terug in de diverse kranten uh, de afgelopen tijd, uh, dat men wil in ieder geval ervoor zorgen dat gestoorde criminelen behandeld worden. Omdat die mensen als ze terug in de samenleving komen toch een groot gevaar zijn. Ja, en hoe, dit is een nieuw idee, hè? die medische dossiers uit het verleden kunnen gebruiken, dat is nu niet het geval. Ja, en misschien toch meer ideeën uit de Kamer. Dus het zal een interessant debat worden. Oké, okay, nou, jij volgt het voor ons. Dankjewel, Michiel. En opnieuw was er gisteravond een debat tussen de lijsttrekkers in de Eerste Kamer... en trouwens ook partijleiders. Het was een gemixte groep. Een opvallende oproep was er wel te constateren. Een opvallende oproep van Jolande Sap van GroenLinks. Hoort u zo dadelijk meer over eerste verkeersinformatie. Bij de AWB Johnson Hoka. 40 kilometer file, vrij normaal voor dit tijdstip. Uh, twee opvallende files door ongelukken. Op de A20 naar Hoek van Holland. Ongeluk bij Maasluis daar staat 4 kilometer. Inmiddels zijn de rijstoken weer open. En op de A50, Apeldoorn, richting Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knoopend Hattemerbroek. Daar staat inmiddels 3 kilometer. En daar is de rijstok afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, bijna 10 minuten voor half 8. Wij gaan weer even naar Jeroen en die zoekt vanochtend uit of u wie er voor het aanmerk kiest of toch voor het goedkopere thuismerk. Ja, ik zit aan de ontbijttafel bij onderzoeker Ronald Laurijzen. Aan de andere kant van de tafel zit iemand met vreselijk lange tanden te eten. Maar die moet zo naar school, dat valt ook niet mee. Het is nog vroeg, meneer Laurijzen, eh, Campina, Douwe Egberts, Unox. Hè, dat zijn aanmerken, die moeten het vooral hebben van innovatie, nieuwe producten. Zo kunnen ze hun voorsprong op die irritante huismerken behouden. Maar hebben ze vorig jaar genoeg vernieuwd? Nee, nee dat valt eigenlijk erg tegen. We zijn op dit moment bezig met een, met een onderzoek naar innovatie van, van 2010. En ja, de resultaten zijn nog niet bekend, maar de voorlopige resultaten duiden erop dat het eigenlijk het slechtste jaar is. Sinds, laten we zeggen, de afgelopen tien jaar, sinds we dat onderzoek doen. Er wordt op bezuinigd. Vooral bezuinigd wordt, ja, ik denk voor een deel wel. En uh, het effect is gewoon niet wat het zou moeten zijn. Want waarom moeten die aanmerken het hebben van vernieuwing? Nou, mensen gaan niet meer eten, mensen gaan niet meer drinken. Dus op het moment dat je wilt groeien... dan moet je zorgen dat je betere product hebt... waar je meer geld voor kunt vragen. En dat doe je met behulp van nieuwe producten. Ja. Nou, um, vaak hebben consumenten het idee dat al die producten... zoals hier, Vince en uh, deze Jim, dat die... Uh, uit een en dezelfde fabriek komen, die huismerken en aanmerken. Wat weet u daar nou van? Worden we bedot? Nou, ik weet er weinig van. Ik weet niet precies waar welk product gemaakt wordt. Ik weet dat er fabrieken zijn waar aanmerken gemaakt worden. Ik weet dat er fabrieken zijn waar huismerken gemaakt worden. En er zullen best fabrieken zijn waar beide producten gemaakt worden. Maar om dat nou bedotten te noemen, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. In feite bepaalt die consument zelf wat hij koopt. En die koopt een combinatie... Een fysiek product. Die koopt een combinatie van de beleving, wat voel ik erbij, en een combinatie van de prijs. En op basis daarvan maakt hij zijn beslissing. En waar het dan vandaan komt, in feite maakt het niet uit. Nou ja, uh, ik was zaterdag in de supermarkt en toen moest ik een fles Sinas hebben. Ik neem altijd het uh, huismerk, 70 cent voor anderhalve liter. Nou, dat is te betalen, hè. Maar die was op. Dat is vaak op zaterdag. Moest ik Sisi nemen? Die is 1,20 euro. Nou, volgens mij is Sisi Sinas. Sissi is absoluut Sina's, net als Fanta Cinas is. En ja, dan is het aan u de keus om of die Sissi te kopen... of naar een andere winkel te gaan om eventueel een goedkoper huismerk te kopen. Ja, nou, we hebben het eh, al gehad over de, de winnaars hè, van de A-merken. Er zijn ook verliezers. En daarbij zitten een aantal merken die het een paar jaar terug... Eh, tijdens de Sonja Bakker-hype zo goed deden. Ja, dat klopt. Um, met name als je kijkt naar het... Uh, ja, Soja Bakker heeft een aantal uh, producten genoemd destijds in haar boek. En, uh, een aantal merken die zag je enorm groeien. Denk bijvoorbeeld aan een, uh, aan een Liga, maar ook aan een uh, Sultana. En inmiddels zie je dat die hype voorbij is. En dat die merken daar, uh, daar last van hebben. Op dit moment is het uh, Dr. Frank die, uh, die populair is. En dat betekent dat mensen op andere manieren uh, willen afvallen. En uh, dus uh, meer, meer koolhydraten. En je ziet ook merken als uh, bijvoorbeeld de Modifast, een Weight Care, Atkins... die daarvan profiteren. En lopen we daar weer blind achteraan. Hè? Zo gaat dat. Nou, volgend jaar, meneer Lauwreissen, uh, gaat u weer een top 100 samenstellen. Dat is dan geloof ik voor de dertiende keer. Het zou best eens kunnen dat er dan een sigarettenmerk op één staat. Ja, die kans is inderdaad aanwezig. Uh, met Ingang van 1 maart gaan de prijzen van uh, pakjes sigaretten behoorlijk omhoog. Door accijns en door prijsverhogingen. Misschien wel 40 tot 50 cent per pakje. En dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat na drie jaar Douwe Egberts... één jaar Friese Vlag en acht jaar Campina... Marlboro volgend jaar het grootste merk van Nederland is. Ik vind het dus eigenlijk niet kunnen hè, dat een sigarettenmerk... het populairste aanmerk wordt in de supermarkt. Sigaretten zijn ongezond hoor. Ja, ik denk dat u daar wel een punt heeft. Ja. Dat staat tenminste op al die pakjes, uh, dacht ik. Nou, dank u wel dat ik even aan uw ontbijttafel mocht zitten. Hier even verderop in Tilburg uh, staat een fabriek. Daar maken ze in ieder geval huismerken. En daar ga ik eens even kijken. Misschien maken ze ook wel uh, toevallig een A-merk. <lacht> Jeroen Schutijzer was dat. U hoort hem later uh, weer in onze uitzending. Minister van Bijsterveld van Onderwijs wil de bezuinigingen op het passend onderwijs... tot eh, afgrijzen van de oppositie niet verzachten. André Rauwvoet van de ChristenUnie wil daarom de baas van de minister. Dat is de premier, Rutte, namens de oppositie naar de Kamer roepen. Meneer Rauwvoet, goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat de minister niet de mening van het kabinet en dus van de premier verkondigt? Ja, dat denk ik wel. Uh, maar de minister heeft duidelijk in het debat aangegeven... dat ze geen ruimte heeft om na te denken over... ...andere invullingen van die bezuiniging. Ja, dus er zijn best mogelijkheden om uh, datzelfde bedrag op een andere manier uh, binnen te halen. Misschien zelfs wel binnen onderwijs. Maar ja, uh, ik denk nog even terug aan de woorden van uh, Rutte toen hij nog in de oppositie zat. Uiteindelijk is de minister-president de baas van het Pul. Uh, die kan dus de ruimte geven aan de minister ja. om uh, een andere invulling te doen. En hij was de man die destijds heeft gezegd... ...ik wil handreikingen doen aan de oppositie. Ja, ik dus zeggen, ik kan, u u ik wacht op, op die vandaag. hand. U wacht op die hand. Nou ja, dit is natuurlijk wel een zeer aangelegen punt. Het gaat niet zomaar over iets. Dit is voor mij geen spelletje. Uh, dit gaat over onderwijs aan zeer kwetsbare uh, kinderen. Uh, met, met, kinderen met een handicap, met een beperking. Die hebben extra aandacht, extra begeleiding nodig. Nou, als er dan door het hele onderwijsveld... vorige week in Nieuwegein, 10.000 mensen... leraren, ouders, uh, scholenorganisaties... wordt gezegd, van: wij zijn bereid om alternatieven aan te dragen. Zelfs bereid om die prestatiebeloning voor leraren in te leveren... om deze bezuiniging bijvoorbeeld te voorkomen... En de minister zegt in vijf minuten: nou ja, die bezuiniging is er gegeven, dat gaan we gewoon doen. Dan vind ik dat ik met de minister-president in discussie moet. En mijn collega-fractievoorzitters waren het met me eens: van, van SP tot en met SGP, om te zeggen van dan moeten wij zaken gaan doen met uh, de minister-president. Hmm. Ja, en Van Bijsterveld zegt, ik wil het op deze manier doen, want het is ook mogelijk op deze manier. Um, het, het, het, want de rugzakjes verdwijnen. Hè? Het, wordt, het wordt echt anders. Het persoonsgebonden budget uh, zal anders ingevuld worden. De scholen krijgen meer verantwoordelijkheid. Ja. Zij verwachten ook dat ze daardoor minder geld hoeft uit te geven. Ja, Gelooft nou, u kijk, er niet? Nou ja, kijk, die, die stelseldiscussie, dat is gisteren ook uh, in ieder geval door mijn fractie gerecht. Over die stelseldiscussie kunnen we het in de hoofdlijnen wel eens worden. Een ander stelsel, niet meer de is naar de individuele leerlingen, maar bijvoorbeeld naar de samenwerking van de scholen en mm -hmm. de, de, de regionale organisaties. Dat, dat is bespreekbaar voor ons. Dat zit het probleem niet. Maar dat moet je niet gepaard laten gaan met een bezuiniging van 300 miljoen, want dat betekent heel concreet dat diezelfde Kinderen die nu speciale aandacht krijgen, dat die in grotere klassen in het speciaal onderwijs terechtkomen. Dat, hè, dat levert ongeveer 85 miljoen op. Grotere klassen. Dat er 6000 leraren uitgaan die nu ambulante begeleiding doen. Dus in, ook in het reguliere onderwijs zorgen dat kinderen met een beperking wel mee kunnen komen. 6000 leraren. Ja, maar wil, wat, wat, wat is, we dan, wat, wat, wat is uw we alternatief? Ik zal het vlak liever voor de deur uit doen. Ja, maar wat is dan uw alternatief? Nou, ik heb vorige week een nieuwe Gein heb ik zelf aangedragen. Er zijn vast wel meer mogelijkheden. Ik heb Nou, dat is ook een uh, ingewikkelde prestatiebeloning voor individuele leraren toegezegd. Dus als je beter presteert, dat je dan een stukje extra loon gaat krijgen. Daarvan hebben de bonden destijds al gezegd: Nou ja, dit wordt een hele ingewikkelde uh, regeling. Daar zitten we niet op te wachten. Het veld zit daar niet op te wachten. Ik heb vorige week een nieuwe Gein aan die 10.000 mensen van Bent u bereid die regeling op te geven? Uw eigen om deze bezuiniging af te wenden. Ik kreeg het applaus daarvoor. Dus het alternatief ligt op een presenteerblaadje. Goed, dankzij. nou, wij wachten af of uh, de premier uh, Rutte naar de Kamer zal komen, meneer Rauvoet. Ja, nou, het lijkt me dat hij dat wel van moet doen, gelet op zijn gedrag in de vorige periode, waarbij hij vaak zei, nou we moeten we zaken doen met de minister-president. Ik kan me niet voorstellen dat de minister-president okay. gaat wegduiken. We gaan het horen. André Rauvoet van de ChristenUnie, dank. Vijf voor half acht, dit is het NOS Radio 1-journaal. Wat Jolanda Sap van GroenLinks betreft... komen de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer... als de oppositie een, meerder haalt, een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Sap deed die uitspraak in het verkiezingsdebat van Pauw en Witteman... gisteravond, redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, wat Sap wil, dat is wel duidelijk, hè? maar gaat ze er ook over? Uh, nee, maar nee. daarom koos ook voor de volgende woorden... richting Eerste Kamerlijsttrekker van het CDA, Elko Brinkman. Als 2 maart wij als oppositie een duidelijke meerderheid... in de Eerste Kamer blijven houden... Dan, zijn er, dan is er wat mij betreft eigenlijk maar één conclusie... voor uw partij in de Tweede Kamer mogelijk. En dat is gewoon zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Ja, kortom, CDA, VVD en PVV moeten eigenlijk zelf de conclusie trekken... dat bij verlies van de verkiezingen de situatie voor het kabinet onwerkbaar wordt. En moeten ze dus de stekker eruit trekken. Opmerking vind ik wel een beetje opmerkelijk... want in het tv-debat van maandag liet uh, de GroenLinks-Eerste Kamerlijsttrekker Tof Tissen... eigenlijk de coalitie nog de keuze zijn van ja, of ze kunnen opstappen... of we kunnen het regeerakkoord openbreken. En daar leek hij wel wat voor te voelen. Dus dat de oppositie min of meer uh, gaat meeregeren. Nou goed, dat idee heeft GroenLinks kennelijk laten vallen. Nu nog maar één optie mogelijk. Uh, het kabinet moet de eer aan zichzelf houden... als ze niet de meerderheid halen in de Eerste Kamer. Nou, dat is toch een wat hardere lijn dan, hè Van Sap. Maakt dat wel indruk op uh, Ilko Brinkman? Nee, nee, dat niet. Maar hij waarschuwde wel in één adem door voor Belgische toestanden. Oh jee. Want dan zitten we weer een tijd zonder een missionair kabinet. En, en hij voorziet dan dat de financiële markten Nederland... zouden afstraffen door hogere rentes te vragen op onze staatsleningen. Ik weet niet of het zo hard gaat, maar goed... De boodschap is helder van Brinkman. Laat het niet zover komen, zegt hij tegen zijn kiezers. Uh, dit debat was overigens op Nederland 1. En ondertussen op Nederland 2 zat premier Rutte bij moraalridders. En natuurlijk kreeg hij de vraag... wat gebeurt er als, er geen, als het kabinet geen meerderheid haalt in de Senaat? Nou, kijk, uh, uh, uh, ik denk niet dat het gebeurt. Ik denk dat we meerderheid gaan halen. Uh, ja. Maar dan kunnen we ook wel door. Maar dan wordt het lastiger. Hè? Dan gaan de voorstellen verwateren. Dan uh, moet je uh, bepaalde ja. voorstellen gaan het niet halen. En we zijn echt bezig met een zeer ambitieuze agenda voor Nederland. Om de zaak veiliger te maken, die staatsgroep op orde Waar te wordt de, wordt de politiek En daar heb je gewoon steun voor nodig in de Kamer. Wordt de politiek dan onwerkbaar? Zoals ik de afgelopen dagen wel wat heb gehoord, ook uit kringen van de VVD? Nou, onwerkbaar niet. Het zou onwerkbaar worden, zoals ook uit kringen van de VVD is gezegd... als er geen meerderheid is en bovendien de oppositie ook nog alleen als een soort van oppositioneel blok zich zou opstellen. Uh, daar ben ik nog niet eens zo vreselijk bang voor. Het is alleen veel lastiger. Uh, je krijgt uh, minder zaken erdoor. En, en ik zou ook echt willen zeggen tegen iedereen die dit kabinet een warm hart toedraagt... ga stemmen op 2 maart en denk niet dat het komt vanzelf al voor elkaar. Ja, Rutte... Blijft optimistisch, ziet de toekomst niet zo somber in. Maar ja, hij maakte natuurlijk wel van de gelegenheid gebruik om zijn kiezers aan te sporen om naar de stembus te gaan. En wat dat betreft kan hij de uitspraken van Jolanda Sap goed gebruiken om zijn kiezers te waarschuwen. Ja, dat heeft hij dan weer mee. VVD blijft er uh, en de premier blijft er rustig onder. Hoe anders is dat wellicht bij het CDA. Die zien een uh, volgende nederlaag al aankomen. En dan ik kwam gisteren met het nieuws van een besloten kritisch CDA-genootschap, dat is opgericht het Slangenburgbraad, dat klinkt mysterieus. Wie zijn dat en wat willen ze? Ja, nou ja, de, de, de, de woordgrap, het slangenkelberaad was, sla, uh, was snel gemaakt. Maar dat willen ze dus uh, niet. Het is een groep van 245 nou ja, trouwe CDA-leden, ook heel erg actief. Uh, die mensen hebben uh, vorig jaar besloten in de zomer een, een groep op te richten. Die willen discussiëren onderling over de, de koers van de partij. Ze zeggen nadrukkelijk, we zijn geen revolutionairen, we zijn geen koeplegers. Maar we maken ons bijvoorbeeld wel zorgen over het sociale gezicht van de partij. Het is een van. Soms komen ze bij elkaar. Eh, meestal eh, discussiëren ze via de sociale netwerksite LinkedIn. En ze proberen gewoon eh, gezamenlijk invloed uit te oefenen binnen het CDA op alle discussies die daar lopen. Maar goed, we zitten in een verkiezingscampagne. En als dat nieuws dan naar buiten komt, is dat ja. toch vervelend... want het versterkt het beeld van een verdeelde partij. Goed, Joost Vullings vanuit Den Haag. En over dat Slangenburgberaad hebben we nog... we spreken een van de oprichters later, de burgemeester van Doetinchem. Ja, We zouden spreken met Guido van der Garde. U heeft dat misschien gehoord even na Zevenen. Uh, wilde hem in de uitzending. U hoorde dat dat niet lukte. Vanuit Bahrein, de autocureur, uh, wil niet meer in de uitzending. En zijn vader ook niet. Vanuit de organisatie van de G2, waar Guido voor reest... Um, is geadviseerd om niets over de situatie in Bahrein te vertellen. De race moet doorgaan en in het belang daarvan willen ze niets meer zeggen. Um, de vader liet ons nog wel weten via de telefoon dat het plein er nu rustig bij ligt... en dat er wat helikopters rondcirkelen. We hebben u eerder al bericht dat vannacht het plein uh, vrij hardhandig is uh, schoongeveegd door de politie. En daar zijn twee mensen voor zover nu bekend bij omgekomen en vele gewond geraakt. U hoort er later meer over in deze uitzending.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 Plaats. Zodra je er een hebt gevonden, snel een foto op www.ikhebhem.nl. Want dan maak je kans op 100 gram massief zilver. Radio 1, het NOS journaal. Gestoorde criminelen moeten vaker tbs krijgen, vindt het kabinet... en de politie in doodt demonstranten. Het is drie over half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het kabinet wil het moeilijker maken voor verdachten van zware misdrijven... om een tbs-straf te ontlopen. Jaarlijks weigeren zo'n 70 verdachten een psychiatrisch onderzoek... vaak om het vaststellen van een stoornis te bemoeilijken. Staatssecretaris Teven wil dat het Pieterbaancentrum... ook gegevens uit iemands verleden mag gebruiken voor een beoordeling. En dat moet voorkomen dat veroordeelden die psychisch gestoord zijn... in een gewone gevangenis terechtkomen zonder behandeling. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Ze gaan bij wijze van spreken op een krukje zitten en houden hun mond. Ja, en Dat blijkt ook nog eens te werken, stelt staatssecretaris Teven. Omdat uh, bij dit soort weigerverdachten toch minder vaak tbs wordt opgelegd. Ja, Weigeren loont dus, dus dat vindt hij niet acceptabel...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 Zo klonk dat dus op het plein, dat inmiddels is omgedoopt tot Tahrirplein. Er zouden zeker twee doden en tientallen gewonden zijn gevallen. En dat kwam vooral doordat het plein werd schoongeveegd terwijl demonstranten lagen te slapen, zegt de leider van een oppositiepartij. We kunnen mensen niet without zonder ze te they Als ze de the willen is er een veel meer we square of clearing it without killing people and massacring them. De overwegend chiitische demonstranten hebben gezegd dat ze pas weggaan als ze meer rechten krijgen van de machthebbers, die vooral uit Soenieten bestaat. Als de oppositie in de Senaat een meerderheid haalt, dan moeten er nieuwe Kamerverkiezingen komen. Dat zei fractievoorzitter SAP van GroenLinks gisteravond in het VARA debat. PvdA-leider Cohen zei dat er weinig terecht komt van de veranderingen in dit kabinet als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer.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 Chemieconcern Axo Nobel heeft de netto winst vorig jaar met 156 procent zien stijgen tot 754 miljoen euro. En de omzet steeg met 12 procent. In het laatste kwartaal steeg de winst met 17 procent. Vooral sinds de zomer heeft Axo Nobel te maken met stijgende grondstoffenprijzen. Onder meer met kostenbesparingen denkt het concern dat komende jaar te kunnen opvangen.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 En hij snapte na afloop zelf ook niet hoe hij dat doelpunt maakte. I don't know, I have to look at it uh, again, but uh, uh, een yeah, a few seconds later, I found out that it was in, so I was very blij met het. Van Persie en AS Roma verloor thuis met 3-2 van het Oekraïense Shakhtar Donetsk. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Ook vandaag mogen we weer genieten van een zonnig en droge dag. Alleen de temperatuur die blijft wat achter ten opzichte van gisteren. Op dit moment ligt de temperatuur rond 1 à 2 graden boven 0, maar in Groningen daar vriest het een halve graad. Verder is het ook nevelig en hier en daar komt er ook mist voor. Plaatselijk is het zicht minder dan 200 meter. In de loop van de ochtend dan lossen de mistbanken en nevel op. Tijdelijk kan er dan nog wel wat laaghangende bewolking voorkomen, maar ook die zal verdwijnen. Vanmiddag dan is het droog en zijn er vooral zonnige perioden. De temperatuurverschillen die zijn vandaag wel groot. In het zuiden wordt het zo'n 8 graden, maar in Groningen daar blijft de temperatuur steken rond een graad of 4. De wind die komt vandaag uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. Nou, vanavond en vannacht is het vrij helder en gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Morgen vrijdag dan belooft het ook weer een zonnige dag te worden. Voor een groot deel van het land althans, want in het noorden raakt het in de loop van de dag wat meer bewolkt. Het wordt daar maar een graad of 2, terwijl het in het zuiden nog zo'n 6 graden wordt. En dit is de ANBB verkeersinformatie. 36 files bij elkaar opgeteld, 120 kilometer. Een paar opvallende files op de Ring Groningen, de A7... staan in beide richtingen bij Knoppen Julianaplein files van 5 kilometer. De brug staat daar open en die wil door een technische storing niet meer omlaag. En op de A50 Apeldoorn in de richting Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Knoppen Hattemerbroek. Er staat inmiddels 5 kilometer vanaf Heren. En bij Knoppen Hattemerbroek is de linkerreis ook afgesloten. Van de allereerste HR-ketel ter wereld tot de 3 miljoenste Nefit HR-ketel nu. Met Nefit weet je zeker dat je goud in handen hebt. Bij aankoop van een Nefit HR-ketel nu kans op een gratis Nevit zonneboiler. Dus warm water op zonne-energie. Kijk snel op nefitgoud.nl. Nefit houdt Nederland warm. Eifel hielp een bank de klachtenafhandeling voor klanten drastisch in te korten. Als je de tijd die dat bespaart zou moeten wachten... Kun je dit als medewerkers zijn in gesprek een ogenblik geduld alsjeblieft. 93.602 keer beluisteren. Kijk op Eiffel.nl hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. Eiffel, wij maken strategie werkzaam. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. En daar ziet u Robin van Persie nog dat prachtige doelpunt maken. Ja, dat was mooi. Onze eigen Robin van Persie en Tom... Goedemorgen, Goedemorgen. Ja, daar moeten we dan toch op terugkomen. Jij had ja. gezegd dat Barcelona zou winnen, maar dat was niet zo. Nou, ik had in ieder geval gezegd dat Barcelona een beduidend uh, meer kwaliteit heeft dan Arsenal. En het gekke was dat als je uh, uh, één uur en een kwartier naar die wedstrijd zat te kijken... dat dat gevoel ook volledig overheerste. Want Barcelona stond 1-0 voor de een prachtige goal van Villa. Tikte de bal rustig rond. Maar uh, ja, de, de grens tussen zelfvertrouwen en arrogantie is een dunne. En uh, Barcelona uh, ging iets te hoog uh, in de boom zitten. En Arsenal strafte dat prachtig af, want Arsenal bleven wel in geloven en ontzettend vechten. Die merkwaardige, maar hele mooie goal van Van Persie en vijf minuten later nog Arsjevien. 2-1 en ineens is het een hele leuke wedstrijd geworden. Ik blijf erbij dat Barcelona voor mij de favoriet is ook met deze uitslag en de thuisweg. Want ook ze speelden verloor. weer ze tikte de bal in hoog tempo ja, rond weer. ze tikte de bal in hoog tempo rond en ook in de eerste helft al een enorme kans van Messi. Die overigens ook wel weer een paar prachtige acties had. Maar goed, het gaat er uiteindelijk toch ook om hoe vaak je de bal in het doel krijgt. En dat liepen ze gisteren toch echt een beetje na, want bij 0-2, zeg maar, die ze een paar keer hadden kunnen scoren, was het natuurlijk meteen al uit en over geweest. En nu worden het nog spannende weken en gaat Arsenal vol hoop en trots naar Barcelona toe. Maar het neemt niet weg, Barcelona is nog wel de favoriet. Maar Van Persie, overigens niet alleen zijn goal, maakte wel een hele, hele goede en sterke indruk aan de bal. Dus wat dat betreft was het een mooie avond. Het kon de verwachtingen bijna niet waarmaken, maar door dat zinderende slot deed dat uiteindelijk toch wel. Ja, andere Champions League wedstrijd, Roma, Shakhtar Donetsk die, die besefte wel dat hij er vaak in moest. Ja, 3-2 voor Shakhtar is de tweede Italiaanse club dus die thuis verliest naar AC Milan op dinsdag. Het zegt al wat over de veranderende krachtsverhoudingen in Europa. Want zo'n Italiaanse competitie, ook al is Inter nog de bekerhouder, is toch al lang niet meer eh, zeg maar de toonaangevende competitie die het ooit was. En dit soort uitslagen bewijzen dat. Dus dat Shakhtar Donetsk, ja, dat zijn toch van die ploegen die langzaam naar voren komen. En eh, vaak wordt er bij dat soort landen gedacht, ach, dat zal of zo'n vaart niet lopen, maar met veel buitenlandse spelers. Twente gaat dat misschien straks in de Vrieskou al dan niet ook wel ondervinden, want die spelen ook tegen een dergelijk soort club. Ja, als het doorgaat, Tom, ja. want ik kijk even naar Twitter... en dan zie ik dat onze correspondent in Moskou, Kieser Hekster... schrijft dat het vanochtend min 22 graden is. Ja, de Hoi. afspraak is dat ze een uur voor de wedstrijd... met alle belanghebbenden bij elkaar komen. Bij kouder dan min 15 uh, zou er een soort uh, afspraak bestaan... dat je niet hoeft te spelen. Nou, Twente heeft natuurlijk ook niet zo'n behoefte aan spelen, want dan moet je straks nog een keer et cetera. Maar goed, als het min 20 min 22 is en met name de medische mensen besluiten, jongens, dit kan niet dan gaat die wedstrijd eruit. Hij is al een paar keer vervroegd en we hoorden al kleumende supporters van jullie in de uitzending vanochtend. Dus wat dat betreft is iedereen er wel klaar voor. Maar het zal de grote vraag zijn dat Robin Kazan speelt geen competitie op het moment maar dat is wel een sterke ploeg hoor. Dat is uh, geen makkie. Net als Liu, koploper in de Franse competitie voor PSV een 50-50 wedstrijd is en Anderleg, de koploper in de Belgische een beetje vergelijkbare club met Ajax. Heel rijk verleden, niet zo mooi heden. Eh, ook daar liggen de kansen heel gelijk. De Nederlandse clubs zullen vandaag een beetje boven zichzelf moeten uitstijgen... om goede uitgangsposities te verwerven voor de returns. Ik heb nu al zin in morgen, Tom. Tot dan. Ja, ja hoi. hoi. Gaan we weer naar het Midden-Oosten, want daar is het onrustig. Bahrein, dat melden we al eerder, is het Centrale Plein daar schoongeveegd. Zijn doden en gewonden gevallen. Bahrein is een klein koninkrijkje, maar het huisvest wel de vijfde Amerikaanse vloot. Die liggen daar natuurlijk om de oliestromen te beschermen. En het staat ook nog onder invloed van Iran. Dat ligt vlakbij. Gaan we over praten met Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof. Hij is hier vanochtend. Meneer Hof, welkom. Goedemorgen. En een goedemorgen. Um, die aanval, we hoorden een oppositieleider al eerder in de uitzending. Die had dat Helemaal niet verwacht. Zag u zoiets aankomen? Ik moet zeggen dat ik eigenlijk niet verbaasd ben. Want na alles wat er in Egypte gebeurd is, zijn natuurlijk de andere Arabische heersers gewaarschuwd. En de koning van Bahrein, die weet natuurlijk, hij heeft twee keuzes. Hij kan of toegeven aan de eisen van de demonstranten. En dan weet je nooit of het genoeg is. Of hij kan proberen de protest in de kiem te smoren. En hij heeft kennelijk voor het laatste gekozen. Had u verwacht dat hij zo hard zou optreden ook? Is, is het een, een, een harde heerser? Nee, op zichzelf niet. Maar wat natuurlijk wel het geval is... is dat bah Bahrein een zeer cruciaal klein koninkrijkje is. Het ligt midden in het olierijke gebied van de Persische Golf. Er zijn de grootste olievoorraden ter wereld. Het ligt vlak bij Iran... Mm. En de meerderheid van de bevolking van Bahrein bestaat uit shiiten. Hè? Dat is dezelfde geloofsrichting als in Iran de dienst uitmaakt. Dus er heerst ook een soort gevoel van... gaat Iran zijn invloed niet uitbreiden als, als Bahrein valt, zeg maar. En die woede hè, onder die shiitische uh, demonstranten... naar de soenitische machthebbers, naar het soenitische ja. koningshuis... hoe groot is die? Uh, anders gezegd, gaan zij door met hun protest, denkt u? Ja, het valt moeilijk te voorspellen... Uh, die woede bestaat natuurlijk al heel lang. Hè, want dit Soenitische koningshuis zit al een paar honderd jaar. En de, de shiiten werden traditioneel gediscrimineerd. En dat merk je aan allerlei kleine dingen. Hè. Ze kunnen geen baan krijgen ze, ze, en ze krijgen allerlei voordeeltjes, krijgen ze niet. Dus ze zijn altijd een beetje de, de, de onderlaag van de samenleving geweest. En het kan best zijn dat zij nu hoop putten uit wat er in de andere Arabische landen gebeurt. Dat zien ze ook op televisie uiteindelijk. En dat ze denken, wij kunnen nu ook onze eisen op tafel leggen. En waarschijnlijk zal, ook na de onderdrukking van het protest van vannacht, zal er toch iets aan die eisen gedaan moeten worden. Ik kan me niet voorstellen dat het zo blijft. Wat zullen de Amerikanen doen? Want we zeiden het al, de Vijfde Vloot is daar gehuisvest. Die ligt daar ja. uh, voor anker uh, als ze stil liggen. Amerika steunt steeds die protesten wel in, in de Arabische landen. Maar wat moeten ze hier nou doen? Want ik denk ja. dat ze daar helemaal niet zo blij mee zijn... als uh, hier de macht wordt overgedragen. De Amerikaanse houding is natuurlijk ook in andere gevallen... tamelijk dubbelzinnig. Ja. Natuurlijk steunen ze democratie, dat hebben ze altijd gezegd. Maar ze willen ook graag stabiliteit. En, uh, en juist Bahrein is natuurlijk heel cruciaal... vanwege die ligging tegenover Iran... En de Amerikanen kunnen zich natuurlijk absoluut niet veroorloven... dat zij, dat zij die basis zouden verliezen. Stel je dat voor. Want uh, de Amerikaanse basis in Saoedi-Arabië zijn inmiddels opgeheven. Dus ze zijn echt wel afhankelijk van een paar van die kleine ja. golfstaatjes... waarvan Bahrein een hele belangrijke is. Dus ik denk dat de Amerikanen dat absoluut niet willen verliezen. En dus de, de, de koning zullen steunen in deze zaak. Ja. Ongeacht de veelheid van de reacties en de veelheid van de protesten? Dat, dat, dat, dat is een rol die ze wel moeten vasthouden, zegt u eigenlijk? Ik denk dat ze de koning zullen pressen om, om eerst de orde te herstellen... en ja. vervolgens de nodige hervormingen door te voeren. Maar die hervormingen mogen er, denk ik, vanuit Amerikaans perspectief... niet toe leiden dat Bahrein onder Iraanse invloed komt. Dan naar Jemen. Daar zijn ook inmiddels al doden gevallen... bij gevechten tussen demonstranten en de politie. In Jemen roeren die demonstranten zich al wat langer. Jemenitische president Saleh, um, dat zou wel eens de volgende Arabische leider... Uh, kunnen zijn die tot aftreden wordt gedwongen. Maar de problemen zijn daar anders. Armoede speelt daar weer een belangrijke rol Heel ander verhaal. Hè. Bahrein is een heel rijk landje... maar Jemen is straat en straatarm. En dat is eigenlijk een land waar... Uh, van meet af aan het centraal gezag eigenlijk niet sterk is. Of heel zwak is, laat ik het zo zeggen. President Sallert, die zit er dan inmiddels al heel erg lang. Sinds eind jaren zeventig. Maar die heeft het eigenlijk alleen maar het voor het zeggen... in de hoofdstad ja, en een veel, paar andere veel stammen steden. stammen en clansen Ja, op het platteland hebben de stammen het voor het zeggen. En uh, die proberen, de president probeert zich te handhaven... in een soort wankel evenwicht tussen al die stamverbanden. Dan lijkt mij daar een revolutie uh, waarschijnlijker. Als het gezag niet sterk is. Ja, maar dat, daar zal een revolutie ook een heel ander soort karakter dragen waarschijnlijk. Natuurlijk heerst daar ook de onvrede onder de jongeren. Mm -hmm. Net zoals in die andere Arabische landen. Maar Jemen is een land waar de stammen nog steeds buitengewoon belangrijk zijn. Dus mocht de president vallen, dan zal er een machtsstrijd uitbreken tussen verschillende stammen. Een soort burgeroorlog, zo moeten we dat zien. Dan. Ja, mm -hmm. en u moet ook niet vergeten dat die stammen ook over enorme bewapening beschikken. Ja. Iedere Jemeniet heeft een wapen. Dus de kans dat daar een, een, een bloedige burgeroorlog uit voortkomt, is niet denkbeeldig. En daar zullen de Verenigde Staten helemaal hun hart vasthouden... want Al-Qaeda zit daar ook. Ja, dat is het grote risico. Mocht het centraal gezag daar helemaal instorten, dan krijg je dus eigenlijk een soort situatie... dat allerlei stamhoofden het voor het zeggen krijgen... en die kunnen gastvrijheid verlenen, dat doen sommigen nu al... aan radicale islamitische groepen, hmm. dus aan terrorisme. Klinkt als Afghanistan. Ja, en het klinkt ook als Somalië, wat net tegenover Jemen ligt... Hè, bij de ingang van de Rode Zee. Dus het is ook nog een strategisch punt. Dus ik, ik denk dat ook voor de, voor de transporten van de, Atlant van de stille oceaan... naar de Middellandse Zee, Jemen heel cruciaal ligt. Hè, de haven van Aden. Dus, dus hier is een heel ander belang. Maar een ander belang, euh, met wel eventueel eenzelfde gevolg. Namelijk dat euh, Amerika daar hoe dan ook last van gaat hebben. Dus ook hier zal dan de reactie van Amerika zijn... dat ze de president Saleh zullen steunen en zullen oproepen tot hervorming? Ja, dat is de vraag. Saleh heeft overigens al aangekondigd... dat hij volgend jaar zal aftreden. Dus hij heeft al min of meer toegegeven. Um, de Amerikanen zijn uh, op geheime wijze al militair actief in Jemen. He, ze proberen met die onbemande vliegtuigjes... proberen ze Al-Qaeda-cellen letterlijk uit te schakelen. De president weet er officieel niks van... Zegt hij. Mm. Maar het is dus al een gebied wat nu al heel, heel zwak is. En waar nu de jacht op het terrorisme eigenlijk al in volle gang is. En dat zullen de Amerikanen zeker voortzetten. Dus wat zullen de woorden van de Amerikanen zijn? Ik denk dat de Amerikanen hopen dat, uh, dat de stabiliteit een beetje in stand blijft daar. Ja. Maar ik denk dat ze hun kaarten niet per se op deze president zalig zetten. Voor hun mag het ook een ander zijn, denk okay. ik. Dank dat u even naar de studio wilde komen. en Bahrein en Jemer met ons wilde bespreken. Midden-Oosten deskundige Ruud Hof. tien voor acht is het. Dan gaan we het weer hebben over de supermarkt. over aanmerken en huismerken. De aanmerken leggen het steeds meer af tegen de huismerken. hoorden wij al van Jeroen Schutijzer, onze A-verslaggever. Ja, Marcel, en ik ruik. Chocola, dat is niet zo raar, want ik ben in een chocoladefabriek. Ja. <laughs> maar we mogen niet zomaar naar binnen, meneer Posma, directeur bij Delicia. Wat Goeden moet morgen. ik doen? Verplicht handen wassen? Ja, verplicht handen wassen. We uh, zijn een levensmiddelenfabriek. Dat betekent dat we strenge hygiënenormen hebben. En daaronder hoort uh, handen wassen, een witte jas, geen horloges en ringen. Dat maar eens, uh, normaal gesproken tremen we eerst alle kleren aan... Nou oh ja, het is zo jammer als iemand volgende week tussen de hagelslag een ring vindt. Dus ja. die moet ik afdoen. Ja, die moet u afdoen. Maar gelukkig controleren wij ook op metaal. Dus normaal vissen we hem er ook wel uit. haarnetje moet ik ook om. Een uh, baard, nou die heb ik niet, dus dat scheelt weer. Nee, dat scheelt weer. Dat is voor iedereen even wennen geweest, zo'n baardnetje. Nou, dan gaan we Marcel zo eens even naar uh, een productielijn. En daar worden huismerken gemaakt. Uh, hagelslag, vlokken. Uh, krusli, hè? Kokante maken we ook. Jongen, jongen, jongen. Nou. Uh, en ik heb wat bolletjes bij me. En dan vraag ik straks aan meneer de directeur. of er wat verse hagelslag op dat bolletje mag. <laughs> dat later. Kijk, geniet met volle teugen. Jeroen Schutijzer, onze verslaggever, zit tussen de A en de Huismerken vanochtend. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht worden op grote schaal uitkeringen verstrekt aan mensen die bij de gemeente onbekend zijn. Volgens de Telegraaf is er sprake van tienduizenden gevallen van fraude. Alleen in Amsterdam krijgen al meer dan 30.000 mensen een uitkering die niet staan ingeschreven. Reden: de adresbestanden van uitkeringsinstantie UWV en de Belastingdienst worden nog steeds niet gekoppeld aan de gegevens van de gemeente. En ook criminelen frauderen op grote schaal, meldt het AD. Ze rommelen met de voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting. Ze spannen asielzoekers of mensen in de schuldsanering voor een karretje en zorgen ervoor dat deze mensen met vervalste gegevens een voorlopige teruggaaf krijgen. Afgelopen twee jaar is hij op deze manier voor 135 miljoen euro gefraudeerd, schrijft de krant. Stiletto's, valmessen en vlindermessen worden verboden. In de Tweede Kamer bestaat brede steun voor een verbod op deze wapens. Nu zijn kleine uitvoeringen van deze steekwapens nog toegestaan. Ze worden ook bij veel steekpartijen gebruikt. Handhaving van het huidige verbod op grote wapens is omslachtig omdat de politie dan steeds moet meten hoe groot zo'n wapen is. Leest u meer over op nu.nl en Turken kunnen per direct zonder visum in Nederland werken. Dat heeft een rechter in Haarlem bepaald, staat in trouw vanochtend. De uitspraak heeft tot veel euforie geleid in Turkije. Op Turkse televisiezenders worden mensen zelfs opgeroepen... om zonder visum op reis te gaan. De zaak in Haarlem was aangespannen door een Turkse ondernemer. De man, die al een tijd in Nederland woonde en werkte ook... werd in 2009 aangehouden toen hij, na een kort verblijf in Turkije... zonder visum terugkwam naar Nederland. En dat had niet gemogen, oordeelde de rechtbank in Haarlem. De demonstraties in Bahrein zijn het belangrijkste nieuws van de BBC. Bahrein Police up Protest staat op de site. Ziet daar ook foto's op. De politie in Bahrein slaat de protesten neer. Volgens het Duitse blad Der Spiegel zou vandaag een bloedige dag kunnen worden in Libië. Er zijn grote demonstraties aangekondigd daar. Iets waar de Libische leider Gaddafi wel raad mee weet. Precies vijf jaar geleden heeft hij ook zo'n protestactie gewelddadig beëindigd. Opgepakte verdachten komen in Den Haag niet meer weg met het opgeven van valse persoonsgegevens. Alle politiebureaus krijgen namelijk een zogenoemde identificatie. Zo. Dat apparaat neemt in één keer vingerafdrukken, een foto... en kopieert ook nog even het identificatiebewijs. Nieuwe machine verschijnt als eerste op wijkbureaus Delft en Laak... meldt de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie is twee keer in de fout gegaan... met het afluisteren van telefoontjes van een hoofdverdachte... uit de vastgoedfraude. Volgens het Financiële Dagblad blijkt uit een interne notitie... dat het OM, een ambtenaar, duizenden telefoontjes... van de voormalig bouwfondsdirecteur liet afluisteren... terwijl die ambtenaar daar niet toe bevoegd was. Even naar de SP, wil in de toekomst... Burgemeestersleven. De partij stelde in het verleden niemand beschikbaar... omdat ze tegen de benoemde burgemeester is. Maar dat bezwaar is uh, feitelijk verdwenen, zegt Tiwi Cox, fractieleider... en lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Zegt hij in een interview met de Volkskrant. Tegenwoordig wordt je door een commissie uit de gemeenteraad uitgenodigd om te solliciteren. Zo kiest uiteindelijk de raad de burgemeester. En de zwaarste zonnestorm in vier jaar tijd... heeft in het zuiden van China geleid tot verstoring van de radiocommunicatie. We hebben staatsmedia gemeld. Chinese experts denken dat de problemen nog wel drie dagen kunnen duren. Een zonnestorm bestaat uit protonen en elektronen... die loskomen van de zon en met enorme snelheid in de kosmos in worden geslingerd. Als gevolg van een enorme... Explosie te vergelijken met de explosie van vele atoombommen. De deeltjes die kunnen in de buurt van de Polen de aarde bereiken... en daar krijgen ze dan een elektrische lading... en dat kan voor heel veel problemen in de eten zorgen. Hmm. Dan nog even naar de Telegraaf. Pas op met grote handschoenen. Een uh, 90 jarige bestuurder van een scooter is in Enschede gewond geraakt... omdat ze te grote handschoenen droeg. De vrouw reed over uh, een weg toen ze bij een rotonde een fietser te laat opmerkte. Ze probeerde te remmen, maar door haar grote handschoenen... vleed haar hand van de rem en smakte ze tegen het asfalt... wat dus de Telegraaf op de voorpagina. Nou, En dan krijg ik toch een heel raar berichtje binnen. Op Twitter. Van Guido van der Garde. Oh. En hij schrijft... We kunnen toch bellen. Het is toch geen probleem. Zullen we dat maar doen dan zo dadelijk, jongens. We gaan toch bellen met uh, autocureur Guido van der Garde. Die zit in Bahrein. We wilden hem net spreken om zeven uur. Toen ging dat niet, want uh, hij zag er toch van af. Had begrepen dat de organisatie het liever niet wilde. En hij geeft nu aan op Twitter dat hij toch wil bellen. Dus, uh, nou, gaan we doen. We bellen ook met een van de oprichters van het Slangenburgberaad van het CDA. Dat is een groep kritische CDA'ers die de partij helemaal opnieuw wil op gaan zetten. Een van die oprichters is de burgemeester van Doetinchem. We bellen hem na acht uur. En dan hoort u ook meer over de plannen voor het TBS... van de staatssecretaris van Justitie, de heer Theven. Troskamerbreed en de provinciale verkiezingen. Zaterdag live vanuit Raard in Friesland.